8 uur. Jan van der Putten met het NOS Uw Netenschappen gaat de komende jaren veel universitair geschoolde docenten met pensioen, terwijl de nieuwe aanwas vooral bestaat uit hbo-geschoolde leraren. Volgens de academie is het belangrijk dat leraren aan het VWO academisch geschoold zijn, omdat hun leerlingen in veel gevallen ook een academische opleiding gaan doen. De vader van koningin Maxima wordt vandaag in besloten kring begraven. Jorge Zorrigueta overleed dinsdag, hij had lymfeklierkanker en was al lange tijd ziek. Maxima, koning Willem-Alexander en hun drie kinderen zullen bij de begrafenis in Argentinië zijn.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 Een mensensmokkelaar heeft gisterochtend voor de kust van Jemen 120 mensen overboord gezet op een ruwe zee. Zeker 50 mensen zijn verdronken of worden vermist. Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie kwamen de slachtoffers uit Ethiopië en Somalië en was hun gemiddelde leeftijd zo'n 16 jaar. Overlevenden zeggen dat de smokkelaar de mensen van de boot afjoeg omdat hij dacht dat hij bij de kust van Jemen mensen van de overheid zag. Omwonenden van Shell-Pernis hebben op een bijeenkomst flinke kritiek geuit. Eind vorige maand werd de raffinaderij van Shell stilgelegd na een brand. Twee dagen later ontsnapte het uiterst giftige waterstof fluoride. De voornaamste kritiek op de bijeenkomst ging over de informatievoorziening. Zo waren er tegenstrijdige berichten over een gaswolk. Dan is weer nog in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen ook wat zon en het wordt een graad of 20. Morgen in het oosten regen, in het westen wat zon, zaterdag overal regen en ongeveer 20 graden.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 5 augustus en van harte welkom bij het programma Goedemorgen Zondvoort. U luisteren naar Cold Day in Hell van Gary Moore. De techniek en muziek wordt vandaag gedaan door jacques Joseph Duinmeijer. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie door Gilly Rutte. Ze zit naast me. En de presentatie wordt gedaan ook door ja, Gerry Rutte. Goedemorgen koord draaien. Ja, ja goedemorgen Gerrie. We zijn er weer eens bij ja, elkaar. Ja. Ja. Wat gaan we doen in het eerste uur? Nou, Ik wil eerst nog even zeggen dat uh, ik wou, uh, Gert van Kuik beterschap wensen namens uh, ons allen. Uh, het eerste uur. Nou ja, de gasten zitten al aan tafel... En het onderwerp is Place du Tertrum. Want morgen 6 augustus, uh, de, ik dacht de vijfde of de achtste editie al. Uh, ik dacht de zevende, maar oh. we twijfelen of het nou de achtste is. Wij staan de achtste hier in de krant. Ja, maar ik weet maar ik niet weet of. Ik zeker of dat kan. Nee, ik moet dat nakijken. En okay. ik ben heel slecht ja. om dat uh, terug dan in te nemen. Dan mijn, houden we het op de achtste, maar. Ja. Uh, Mona Meijer en uh, Nelke de Blauw zitten daarvoor bij ons aan tafel. En. Uh, Oh ja, vertel maar. Wat, gaan, wat is er allemaal te zien op de Plaats Ja, we hebben dit jaar uh, een beetje verdeeld. We hebben wat nieuwe mensen, wat nieuwe kunstenaars. Uh, we hebben sieraden, dat zijn met vijf kunstenaars. Schilderijen, zeven. We hebben zes kunstenaars met beelden en drie kunstenaars met glas. En met glas hebben we onder andere eindelijk, dat hebben we heel lang op gewacht, uh, Louise Schuring. Die maakt hele mooie fraaie glas en uh, ja, zij maakt schitterend een abstract, werk. Een glas abstract. Ja, dan moet je je voorstellen een, uh, een glas wat glasfusing is. Allerlei kleuren door elkaar, zonder vorm. Dus uh, ze maakt ook dingen in vorm. Fantasie. Uh. Fantasie. Maar dat geeft een heel mooi effect. Als je er doorheen kijkt, dan, ja, dan dwaal je met je gedachten weg. Bij de... in, zon, in zonlicht. Ja, in dat is geweldig. Ja. ja, leuk. En met glas hebben we ook uh, Ellen Kuil natuurlijk. Ja. En die zou dit jaar komen met hele fragiele mandjes. Van heel dun glas gemaakt. Heel mooi. Ik hoop dat ze er genoeg meeneemt. Want het is heel fraai. En uh, ja, wat we aan nieuwe hebben is onder andere... Ik ga even kijken. Dat is Anstel Lange met hele aparte sieraden. We hebben Yvonne Reinders. Die maakt schitterende keramiekkoppen. Heel, heel fraai. En wie we ook hebben, dat is een persoon die is in Zandvoort komen wonen, Willem de Jong. En die kwam uh, een paar weken geleden plotseling langs in de ruilwinkel, en, uh, of in de galerie eigenlijk. En hij, uh, hij wou wel meedoen. En die liet foto's van zijn werk zien, nou echt schitterend, olieverfschilderijen. Dus daar zijn we ook heel blij mee, de nieuwe aanwas. En we hebben dit jaar de ruilwinkel die er staat. En we hebben, een hele, we hebben uh, hele mooie items opgespaard uit de ruilwinkel. Die hebben we even achtergehouden en die staan dan daar als brokanten. En uh, alleen geen ruil, gewoon kopen, kleine prijsjes voor het goede doen. Leuk. Ja. Leuk. En uh, Place du Tetre, dat is weer in de Poststraat? In de Poststraat, ja. Wij doen het alleen in de Poststraat. Dat is wel een heel leuk straatje ervoor. Ja, daarom. Dus het dat echt wilden een we. Een Frans straatje ook. Ja, heel oude huisjes natuurlijk. Ja. En de Franse chansons die komen ja. ook weer ja. uit spieken. Ja, dus oh, we hebben leuk. Margot Wesie weer. Die met Franse chansons uh, gaat zingen. Dus daar zijn we ook weer heel blij mee. We hebben een hele oude eend op de kop kunnen tikken. Waar onze fotograaf... Mensen kunnen erin zitten en er worden de foto's gemaakt. In Franse stijl. Daar zijn we ook weer heel blij mee. Is ook weer een nieuw aard. En kunnen ze zich dan verkleden? Of is het alleen maar gewoon? Uh, ja, ze kunnen zich verkleden. Oh. Of iets geks op hun hoofd. Ja, of ja, ja, wat ze ja. willen. Ja. De, uh, Zit er ja. wel een Franse kentekenplaat op? <laughs> nee, nee, helaas niet. Maar de foto wordt zo genomen dat, ze dat het net echt... Verdoezelt. Ja. <laughs> verdoezelt. Dat is een beetje de foto's op foto. kentekenplaat. Ja. <laughs> en we proberen nog... We hebben in de wachtkamer bij de ruilwinkel... een grote rietenkorf van het strand staan... Ja. En die proberen we daar nou ook te krijgen. Ook van zo'n leuke ouderwetse strandfoon. Alleen ja, we moeten even kijken hoe we die ter plekke kunnen krijgen en weer terug. Dat, uh, ja, dat ja. is een operatie. Dat is een operatie. Ja. Moet lukken toch? Ja, ja. Hoe gaat het over het algemeen met de kunst in Zandvoort? Um... Ja, onze ploeg gaat lekker, de BKZ eigenlijk. En uh, dan is er natuurlijk dat project op de boulevard. Van Art Boulevard. Ja. Daar weet ik niet zoveel van. Maar daar ben je echt afhankelijk van het weer. Hè? Is dat ook BKZ? Toch? Nee, nee, nee. Dat is apart, hè? Dat is helemaal apart, ja. ja dus dat weet ik niet. Want ja, uh, je wil het plannen. Dat hebben wij natuurlijk ook. We hebben het voor morgen gepland. Maar je zit met het weer natuurlijk. Altijd. Slecht weer regen, dan gaat het gewoon niet door. Dus op ja. de boulevard is dat natuurlijk ook heel wisselend. Ja, dan waait alles ja. allemaal weg. Ja, daarom, dan daar zit je kretsmaar. als kunstenaar ook niet lekker. Maar je kunt niet uitwijken naar een binnen. Nee, nee, nee. nee lekt, dat he? werkt mensen, ook niet. Want niet, het is de bedoeling dat mensen lekker op de boulevard wandelen, lopen. Ja, nee, ik bedoel, ook jullie markt bedoel ik nee, ook eigenlijk. Nee, nee, dat is. Uh... Nee, dat kan niet. Nee. Nee, maar Nee, dat we, moet je. Hebben, we hebben natuurlijk wel uh, de galerie in de wachtkamer ja. en daar hebben we natuurlijk uh, van de BKZ groep zelf hebben we ja, ook, de expositie uh, ja. en de, daar hebben we natuurlijk ook wel uh, gast exposanten, maar het is niet dat wij kunnen uitwijken met een markt Dat, dus dat kant is kant op ja. en de poststraat is natuurlijk zo authentiek ja, ja, het is ja. natuurlijk heel leuk om het daar te ja. houden ja, we gaan een klein stukje het plein op ja. tot naast de zandsculptuur. nou ja, daar komen ook de toeristen op af dus op dat hoekje en dan naar boven toe dus bij de zandsculpturen, ja, het, het is ook een uh, trekker. Dat is leuk. Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, en Nelleke, jij staat er ook, hè? Nelke. Ja, ik Nelleke de Blauw, ja. ja. En jij, wat, wat ik, is jouw... Uh... Ik doe een edelsmede, dus een uh, okay. zilverwerk en, uh, en schilderijen. Ja. Dus als mensen oud-zilver hebben, kunnen ze bij jou dan terecht? In ruilen bedoel ik? Ja. Nou ja, oud-zilver wordt natuurlijk heel veel, veel uh, verwerkt eigenlijk. Maar het is vaak dat je dat dan ook de, voor, de vorm gebruikt om daar iets van te maken. Ja. En dat moet ook een beetje je stijl zijn. Ik ben meer van dat ik uh, vrij wil werken en een eigen ontwerp iets maak. Wat ik gewoon leuk vind. Dat, uh, maar je, je, in je, je smelt ook zelf zilver om en, en maakt daar wat moois ja. van weer? Of, of? Ja, ook, ja, je begint natuurlijk ook uh, met je zilver te verwerken een plaat zilver, waar je dingen uitsaagt of uh, afdrukt. Uh, ja, en dan ga je daar natuurlijk naar werken. En heb je heel veel zilver over al die kleine restjes, dan, dan, dan je kun je dat weer om, omsmelt. Ja. Dan kun je weer wat anders van maken. Ja, ik vind het heel knap, en... want dan heb je op gerenten, heb je een gegeven moment een blok ...blokje uh, metaal, uh, ...zilver, ja. en, en daar maak jij dan wat moois uit. Ja, daar kun je walsen. Ja, ik kun kun het walsen absoluut niet, dus ja. ik heb ja. daar best wel respect voor. Het... Ja, nou, sommige van die platen... ...zijn best heel groot, en ik denk dat je... ...voor zo'n grote plaat wat in de handel is... ...nou, daar vragen ze zo... ...duizend uh, euro voor of zo. Dus wij kopen kleine stukjes. Is voor ja. kostbaar op dit moment? Ja het, is, ja, het was op een gegeven moment... Uh, ...in de tijd van de crisis uh, best wel duur. Ja. Was het iets van 1,20 en 25 per gram... Nou ja, voor gemiddeld uh, een sieraad heb je toch ook al... Uh, ja, Je ziet het gauw op een, een, een 25, 30 euro als je een beetje een behoorlijk stuk maakt. Ja. En soms natuurlijk groter als je een ketting maakt. Ja, een dan komt het al groter nog, ja. uit en dan moet je het nog gaan bewerken. Ja. Maar het is wel leuk om, om dat uh, te volgen. En uh, er zijn zoveel technieken wat je kunt gebruiken. Of je met stenen werkt of niet. Ik werk ook heel graag met stenen erbij. En uh, ja, dat, dat is afhankelijk van ieders keus. Want iedereen uh, die heeft eigenlijk een andere kleurgebruik. Ik vind de aquamarijnen en zo en de toepasen vind ik prachtig. En andere, net als je haarkleur, zeg maar, en je ja. kledingstijl past. Uh, je hebt allemaal een kleur. Uh, en ook een betekenis hebben ze ook oh, he? steken. Oh, ja, absoluut. Ja, ja. En wat je nu om hebt, is, is, heb je dat zelf gemaakt? Ja, dat is dan ja. uh, een keramiek roosje die ja. ik dan in zilver heb uh, gebruikt. Ja, nee. En ik vond de combinatie leuk. En ja. het uh, draagt ook gewoon heel veel. En als je het veel draagt of veel ziet, net als je schilderijen die je aan de kant hebt, als je het poosje gebruikt, dan weet je ook dat het, uh, dat het bij je past en ja, dat je het leuk dat vindt. Maar, ja. Ja. Ja. Bijzonder, ja. Leuk. Ben je ook op de markt bezig met, met uh, sieraden maken? Nou, dan moet ik kijken of ik er wat over heb. Want dan kan ik kan het eigenlijk inzagen. Ja, want je kunt uh, daar natuurlijk niet uh, gaan smeden. Je kunt wel nee, vormen nee. uitzagen. Uh, ik denk dat ik zeker iets ook meeneem om te schilderen. Dat doen we altijd. Het hangt ook een beetje van het weer af. <lacht> dus als het heel heet is, dan droogt je het uh, aan je perceel, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan is ja, het, het, het niet veel, veel zin. Nou. Zijn jouw activiteiten nou zodanig dat je ervan kunt leven? Of blijft het gewoon een, een bijverdienst? Nee, daar kun je niet van leven. Het als we uh... veel verkopen, kunnen we een keer vakantie houden. Eigenlijk altijd, hè. Want is het een, is een hobby wijken. nog wel? Of ben je professioneel? Nou, ik doe alleen dit werk, ja. ja. Ja, yeah, oké. Okay. Yeah. Ja, dit ziet er toch <laughs> Pro <laughs> Pro professioneel uit. <laughs> nou, ik vind het heel mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Ja. Ja, ik kan ja, helaas ja. geen foto laten zien. Maar... <laughs> nee. En doe je ook opdrachten? Kun je, ja. Kunnen mensen opdrachten? Ja, eigenlijk ja. is het dan ook alweer grappig. Ik heb dit sieraad gemaakt. Ik kwam in de winkel en die mevrouw die zei... Uh, mijn vader die hield van witte rozen, maar die is overleden. Kun je er eentje voor maken? Die heb ik dan anders gemaakt. Een andere omhulsel. Maar dan kun je een herinnering maken voor iemand. En, uh, en, en iemand die ik had... Uh, een ketting een keer van mij gemaakt met uh, zwaluwen. Die achter elkaar zijn en de laatste was een kleintje. Oh, zeg, ze: Ik heb vier kinderen en de laatste is een nakomertje. Ja, ja. Ja, dus je kunt iets maken symbolisch ja. voor iemand. En uh, net zo, zo begin je eigenlijk... om iets uh, voor familie of vrienden te maken... Ja. voor een aandenken voor uh, een, een verjaardag... of uh, een bruiloft of iets anders. Daar maak je wel eens iets voor. En er wordt dan ook een andere betekenis aan gegeven. Ja, dat is ja, Ik denk dat het wel moeilijk is... om dan dat soort specifieke individuele dingen te maken in serie. Dat kan niet. Nou, dat nee. doe ik ook niet. Nee, nee. Het is individueel? Hè, ja, je kunt een, een ander soort kastje erom maken... of een andere <coughs> grootte of een andere vorm. Je kunt ook een ander soort bloem maken... Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, van zilver dan... We hadden lentexpositie en we hadden ontzettend veel tulpen staan in de galerie. Dus ik heb ook allemaal kleine tulpjes gemaakt. En dan doe ik of een rubber aan of zilver. Want ja, een zilver kettingje maakt natuurlijk een andere prijs. Ja. En dan doe je dat met rubber. En dan, uh, dan is het wat uh, makkelijker dat de mensen zeggen: Nou, dat wil ik nog wel erbij hebben. Als vrouwen kopen voor de bijen. Ja, ja, ja. <laughs> dus zo gaat het een beetje verder. Ja, leuk. Ja. Ja. Nog even terugkomen op de plastic Tetra. Hoeveel steditie is, is er nou eigenlijk? De, ja. Ja. Hoeveel jaren? Uh, nou we twijfelen tussen 7 of 8. 7 of 8? Ja. Dus met tien jaar is het een jubileum? Ja, zeker. Ja. Ja. Het hele dorp wordt een uh, groot pastje mm, ja, ja. nou, Zijn jullie begonnen? Jullie zijn ermee begonnen? Ja, he? wij hebben het ook he? opgezet. Ja. Ja. En wij wilden alleen uh, in dat straatje. Ja. Wij deden geen concessies, geen gasthuisplein, geen raadhuisplein. Ook niet we wilden als er, echt er het straatje. 300 belangstellenden zijn? Wat zeg je? Als er 300 belangstellenden uit de regio er willen komen staan? Mm, nou, ik denk dat dat niet gebeurt. En... Uh, als je zo'n grote markt hebt, is het ook niet meer leuk. Ja, bij zo kleinschalig is, is het is ja, hè? Dat is leuk. Dat hoort ook bij een dorp. Ja, ja. ja en we hebben al genoeg markten in Zandvoorn. Ja, ja. is waar. Ja. Die heel groot het een zijn. <laughs> ja, nee, vis jij maar. Maar uh, dat gaat niet gebeuren. Heel goed, Mona. Ja, ja. Nee, we houden ons vast aan dit concept eigenlijk. Ja. We zijn altijd verzekerd van bezoekers. Het is altijd druk. Ja, het is het drukste punt, natuurlijk, in het dorp. Dat onderaan het. de kerkstraat, ja. hoe dat allemaal loopt. Ja. Dus, nee. ja. ja, het is echt een zijstraatje waar je niet zo snel doorheen loopt. Nee. nee. Tenzij je de weg weet. Ja. ja. Of naar de kerk ja. gaat of, uh, ja. Ja, of doorloopt. Uh. Maar goed, uh, de bezoekers zien het al. Ze lopen er vlak langs. En er staan ja. al kramen. Dus ja. ja. ja. Aan ja. PR ja. hoeven wij heel weinig nee, te dat doen. Dat is heerlijk. Ja. ja. Leuk. Ik, uh, als ik kan, dan denk ik dat ik ook even langskom. Prima. Ja, ik ja, zeker langs ja. Maar Mona, ik wil die vragen. Schilder jij zelf nog ook? Ja, ik schilder ja? nog. Ja hoor. En exposeer, exposeer je ook? Ja, in een calorie en af ja. en toe ergens een expositie. Maar ook op de, op de markt ook. Ja, ik probeer te gaan ja? schilderen. Maar dan ik heb het meestal mee. erg druk. En het ligt aan de weer en de wind. Hè, want ik schilder met acryl. En dan ja. ben je bezig en je verf droogt ja, dat is op waar. je palet. En, maar ik, ga, ik schilder altijd. Want je ja. had toch ook iets met hoedjes? Had je ook? Kan ik me ja. herinneren? Of was dat iets speciaals? Een speciale kraam? Nee, want die staat er ook. Ja, he? die staat er ook. Ja. Die komt er ook weer. Ja, vrouwen en hoedjes. Ja. Ja, dat hoort en waar ook in heb... ze er? Hè? Of, of uh, tarot. Tarot. tarot. Femke ja. weer zitten met Tarot. Oké. Okay. Ja, die uh, is ook altijd er, ja. elk jaar present ja. natuurlijk. Ja. Ja. En de man met uh, de worsteman? Nee, die dit jaar niet? Die, niet. die is met vakantie. Oh, okay. ja. En die had ook wel een beetje problemen vorig jaar met het nieuwe restaurant. Wat natuurlijk een groot terras uit heeft staan. Waar vroeger was. Hij stond daar altijd. En dat gaf toch een beetje wrijving en zo. Dus okay. hij dacht, nou dan ga ik maar op vakantie. Ja, het straatje, het straatje is natuurlijk specifiek. Je moet het en vrij houden voor hulpdiensten. Oh ja, natuurlijk, ja. En het is natuurlijk zo. Het zijn soms grote kramen die van alles dan uitzetten. Dus je moet hmm. wel daar kunnen staan. Dat is wel zo. Ja. En we willen het gewoon uh, kleinschalig houden. Dat, dat is sowieso wel leuk. En nu bijvoorbeeld voor de kerk staat dan Kees uh, met, uh, met die ja, ja, met ja. allerlei toeters en bellen eromheen. Ja, ja. Dus dan heb je ook wel weer je ruimte nodig. Het is gauw vol, hè? Dan ja. ja, ja maar ja, ze lopen er zelf wel naartoe. Het is ja. gewoon een heel leuk evenement, één keer ja. per jaar. En dan ja. blijft het ook exclusief. Ja, nou, dat is ook zo. Ja, ja, ja we hebben genoeg markt al in Zandvoort. Steeds en, meer, uh, hè? Kijk. Ja, ja, ja. Maar oh, ja, goed. Uh, Omwille van de tijd... ja Gaan we dit punt even afsluiten? Ja, ja. Ja, en we gaan ook even voorlezen wat we allemaal gaan doen. Want ja, dat, we dat ben gegeten. ik vergeten. Ik, in mijn enthousiasme oh, ja. ben ik meteen begonnen met jullie, dus ja, dat ga ik zo doen. De markt is van 11 tot 5. Ja, dat willen we nog even dat zeggen. Is de, ja, ja, ja. Van 11 tot 5. Ja. Ja. Ja. Nou, leuk. Oké. Okay. Willen jullie nog iets zeggen daarover? Nou, Heb je nou laten we hopen dat morgen mooi weer is voor iedereen. Ja. We bestellen de zon bij deze. Nou, ja, heel dat fijn. Zeker nodig. <laughs> Goed. Verantwoorders en uh, toeristen zijn natuurlijk. En ook van harte welkom. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. Dan uh, gaan we nog geen muziek draaien. Nee, we gaan even, want dat, heb ik echt, dat is echt mijn schuld. Uh, <laughs> dat ik mijn enthousiasme geeft niet. Want hierna hebben we... Ja, uh... want de volgende gast is er al Martijn Hendricks van de, van de VVD. Die gaat ons bijpraten, ondanks dat het reces is uh, van de politiek. Maar er is altijd wat te vertellen. En daarna krijgen we het dierentehuis Kennemerland. Die bestaan 50 jaar. En ze hebben een nieuw keurmerk gekregen. En Agnes Sol die komt uh, daarover vertellen. En in de tweede uur dan gaan we praten met Jan van Kleef. Want ja, tuincentrum Jan van Kleef. Zolang is ik hier begrip, in Zandvoort woon, dan ken ik hem. Uh, ja. Nou, niet heel erg persoonlijk, maar dan zat hij er in ja. Zandvoort. Ja. En die gaat ermee stoppen. Dat is, die is ook, gestopt. Die zal ja. <laughs> En er is een expositie in het Zandvoort Museum. Tijdens de geluksroute op 2 en 3 uh, september. Daar komen. Dan moet ik het even goed Ja, Dat zijn kijken, moeilijke hoor. namen, ja. Anna Laut. Ja, ik weet <laughs> niet of het goed is. Sorry. Alina Blasguez. Ja. Dat is volgens mij uh, Spaans of ja. Portugees. Die komen daar wat over uh, vertellen. Ja, dat is een hele bijzondere expositie. En daar gaan ze over vertellen wat zij, ja. uh, wat zij doen. En als laatste gast hebben we Roy Dongen. En die gaat de evaluatie uh, van Pride at the Beach. Heb ik natuurlijk weer gemist. Had ik ze op wel Ja, ja. En die gaat er wat over komen te vertellen. Ja. En dan gaan we nu naar een, een liedje luisteren. Speciaal uitgezocht door Jacques. I'm meant to cause you pain, but it was there before I came. Making crazy accusations, tracing all of my footsteps. But reactive, got me packing, trying to get out before you get back. In. Look at me, look at me, I can't allow you to live in free in my heart Love doesn't matter anymore, baby. What's up? So ticked off. No. So no. ticked no. off. So no. so no. You're headed alone. And look your life, glass, so at me over picked up. Can't believe, can't see the beat. Goddamn. So pissed off. So pissed off. You're moving fast and you're shouting at the heart. So she like love doesn't matter anymore, baby. What's up? Bij het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. U luistert naar Angie Stone als ik het goed lees. Met het nummer pistol. Dan moet er eigenlijk een piepje in oh. komen. Maar, oh, oh, oh. Dat, uh, dat hebben we helaas niet. Dit is een live programma. Aan tafel is aangeschoven uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks is van de, van de VVD. Er staat bij wethouder. Of... Uh, ja, ben, <lacht> heb je hem verkeerd? Dit <lacht> is, uh, <lacht> dat is Wethouder misschien ooit in de toekomst. Dat is uh, gezet hoor. Nou, ooit in de toekomst. Dat is een heel ruim begrip. De toekomst duurt nog een paar honderd jaar. Dus <lacht> Nee... Nee, maar je bent te aardig op En als ik jou dan zo hoor discussiëren, dan uh, heb je toch altijd wel een goede inbreng. wel daarvoor. Laten we dit vasthouden. En, uh, en, en uh, kwalitatief gezien, inhoudelijk, ben je toch erg goed op de hoogte van, altijd, van alles. En dat moet je dus ook, ook zijn, vind ik, als, als raadslid En natuurlijk ook als wethouder. Zou dat willen? Uh, heb je die ambitie? Wethouder lijkt me een hele mooie functie. Um, maar ik denk wel dat je daar vooral meer ervaring... Je zegt ik ben goed op de hoogte, Ik vind het fijn dat je een compliment uh, geeft. Maar ik denk wel dat je om als goede wethouder te zijn ook nog wat meer ervaring nodig hebt. En ik ben wat dat betreft ook nog steeds een van de jongere raadsleden hier in Zandvoort. En ik zou uh, daar liever nog een paar jaar mee wachten. Dus ik heb in elk geval voor de komende verkiezingen niet uh, die ambitie. Ben je jonger dan uh, Jerry? Ja, ja. Ben jij de ja. jongste? Nou, nee, ik, ik begon als, als ja. jongste, maar tussendoor is er bij het CDA wat gewisseld. Dat we door uh, Jan Jan Belein, de, is nu de, de jongste, jongste hè? Ja, maar ik zie Jan Bellen dan niet zo heel snel. Uh, vet je weet wordt. het niet. Je weet het nooit. Ja. Nou ja, ja. ja, alles is mogelijk natuurlijk. Hè? Ja, en je weet ook niet hoe de Raad straks naar de verkiezingen dat uitziet. In weet je en het zetel niet, aantal nee, Dus is nee. altijd nee. heel spannend. Nee. Maar ik heb er nou voor, voor de komende periode niet, uh, niet die ambitie. Maar ik kan je wel geruststellen, want ik weet dat je daar er heel erg benieuwd ja. naar bent. Binnen de VVD hebben we natuurlijk genoeg uh, kandidaten die dat wel uh, zouden kunnen. Ja, ja dat is, uh, dat denk ik ook wel. Uh, kan je er al een tipje van oplichten uh, van die sluier? <laughs> Wie er, wie er nieuw zouden kunnen zijn. Als raadslid. Wat ja, uh, we daar eens mee beginnen? Dat weet ik niet. Het bestuur is op dit moment bezig met. Uh, mensen kunnen zich op dit moment aanmelden. als ze raadslid willen worden namens de VVD. Ja. Het bestuur is dat aan het inventariseren. Die gaan daar gesprekken mee plannen. En daarna weten we wie er uh, op die lijst komen te staan. Ja, dat is met een voorselectiecommissie. Dat het ja. bestuur daarover gaat. Ja, er bestaat. is een selectiecommissie. en mensen kunnen zich melden. En dan heb je eerst. Ja, dat heet dan een groslijst. Dat is gewoon alle namen. Dan kunnen we kijken van. hebben we tegen iemand een bepaald bezwaar. Bijvoorbeeld omdat hij kort draaien reed. En dan denk ik van. nou die willen we niet bij ons op de lijst. Dat ja. zou zo zomaar ja. zo kunnen. Je. Dat soort argumenten kun je oh dan kijken. En daarna gaan we die lijst op volgorde zetten. En dat doen gewoon bij de VVD doen alle leden dat. Oké. Okay. Maar er wordt dan ook over het bestuur wordt er een uh, voorstel gestemd? Het bestuur gemaakt? geeft een advies. Ja. En uh, de leden gaan er uiteindelijk zelf over. Dus het advies is niet bindend, het is gewoon een advies. Ja, het is gewoon een advies. Uiteindelijk okay. zijn we een democratische partij. Dus de leden bepalen wie er op de lijst staat en op welke plek. Dan wordt er echt gestemd van uh, voor of tegen? Of is dat uh, anoniem? Nou, hoe dat gaat, tenminste, ik weet hoe dat vorige keer ging. Ik neem aan dat dat vrij standaard is. Is dat er wordt gesteld, nou, het bestuur stelt op plek 1 de lijsttrekker. stellen wij die en die persoon voor, die en die reden. Zijn daar tegenkandidaten voor? En dan kan ik zeggen, van, nou, uh, Pietje Puk wil dat, we ook graag op die plek. Ik stel Pietje Puk tegenkandidaat voor plek 1. Nou, en dan kunnen we die tegen elkaar stemmen. Oh, dus de situatie zou nog zo kunnen zijn dat het bestuur met een advies komt... van nou, we, we, plek 1 is deze persoon... In dit geval misschien Belinda, dat zou kunnen. <laughs> en als dan uh, de meerderheid van de, van de leden dan zegt van... ja, maar die Martijn Hendricks, dat is een stijgende sterren. Die willen wel plekken in dan wordt het gewisseld. Dat zou kunnen. Sterker nog, dat hebben we in het verleden uh, meegemaakt. Toen in 2010 het bestuur uh, Belinda inderdaad voorstelde als lijsttrekker. En de leden uh, uh, uh, toch Wilfred Tatis nog een keer als, als lijsttrekker wilden hebben. Ja. Dus dat, dat kan zomaar gebeuren. Uiteindelijk is dat, dat is een democratie. Ja. Dus de leden gaan erop. Apart. Maar wel goed, vind ik. Nou, dan uh, maken de leden het, is het uit. Het is heel eerlijk ook eigenlijk wel. Uh, nou ja, toch? kijk, je krijgt dan toch heel vaak een situatie... Uh, dat, dat, dat er een, een bepaald clubje van mensen dan alles gaan besluiten. Ja. En dan is het geen democratie meer. Dan is het een soort aristocratie. Precies, uiteindelijk willen we mensen in die gemeenteraad... om op een democratische manier de gemeente te besturen. Dus dan vind ik dat je ook uh, zo eerlijk moet zijn... om ook je politieke partij de democratisch te besturen. En de leden gaan natuurlijk uiteindelijk overal over. En niet alleen over de lijst, maar ook over het verkiezingsprogramma. Over de manier waarop u de campagne gaat voeren. Uiteindelijk gaan de leden daarover. Wat, uh, mag ik je over wat vragen? Hoeft dat er ben je in... tot nu toe <laughs> al steeds aan het doen, toch? <laughs> wat, wat doe jij in het dagelijks leven als, als, als werk? Ik werk bij BMC. Ik weet niet of je dat bedrijf kent. Dat is een, een advies- en een detacheringsbureau. En wij verhuren professionals aan... Ja, vooral gemeentes en provincies en overheden. Ah, dus het dus, is wel... een dus interim uh, werk vooral. Interim werk. En... Uh, Daardoor kun je ook een beetje inzicht krijgen in hoe het draait in de gemeente? Eh, dat denk ik wel. Uh, ik werk daar als, als, als financier, ik doe een traineeship, dus ik volg ook trainingen, uh, zodat ik uiteindelijk een soort financieel adviseur eigenlijk uh, ben. En ik word dan bij gemeenten ingezet, bij de ja, afdelingen financiën, uh, controler, uh, ja. dat soort dingen. Maar de, de, de voornaamste klantgroep zijn gemeentes, dus ik uh, krijg uiteindelijk bij heel wat gemeenten een, een kijkje in de keuken, zeg maar. Is dat in Noord-Holland, of is dat, uh, dat is landelijk? Landelijk, ja. dus je zit echt heel, door het hele land in de ja. gemeente? Ja, nu werk ik dan bij Recreatie Midden-Nederland, ja, dat gaat wat, wat verder in details, misschien nee. dat is bij de provincie uh, Utrecht, dus dan moet ik nou elke dag uh, Rijk naar Utrecht. Wat leuk. Ja, en ook lekker afwisselend. Hiervoor zit ik in Amsterdam. Ja. Ik heb ook in Utrecht gewerkt. Poké draaien. <laughs> Altijd in de file. <laughs> precies, nou, nou, nou sta je dan minst, niet in de file, want het is vakantie. Dus nou ja. is het, uh, ja, je kijkt wel in de, in de keuken van de diverse gemeentes ja, natuurlijk wel. Ja, Dat he? is wel heel erg. Dat doen je ook mee doen ook. Ja. Natuurlijk, met hier in Zandvoort nemen. Zeker. Ja. Ja, het zorgt ervoor dat je gewoon met, niet alleen weet van hoe het hier in Zandvoort gaat en al, al, ja. al jaren gaat, maar ook dat je denkt van, goh, dit doen ze ergens anders toch op een andere manier. Dat kan daar beter. Ja. Als uh, de VVD in de, de coalitie zou komen he, voor de volgende verkiezingen, zijn er een aantal speerpunten waarvan jij zegt: van nou daar moeten we echt aandacht aan, aan, aan schenken? Echt aandacht? Er zijn natuurlijk altijd heel veel speerpunten. Ik zei net dat het verkiezingsprogramma moet ook nog geschreven worden. Dus wat ja. exact die speerpunten zijn, uh, vind ik nou wat lastig. Maar, maar voor, jou, voor jou, ik, jouw persoon. Ik denk wel dat er. Waarvan jij zegt, van, nou, ik wil dat graag inbrengen als, als een punt. Ik denk de regionale bereikbaarheid is een heel belangrijk punt. Waar we als standvoort tegenaan lopen. We werken ook nu werken met gemeentes om ons heen. Heemstede Bloemendaal en Haarlem samen om die bereikbaarheid uh, uh, te verbeteren. Um, de VVD is ook altijd heel erg voorstandig geweest. Van, dat, van die samenwerking. Ook, ook als we weten van dat fonds dat kost geld. Maar prima dat hebben we ervoor. over. Want je weet de bereikbaarheid van Zandvoort. Die begint eigenlijk zodra je de gemeentegrens over bent. Want je staat ja. vast in Haarlem en niet in Zandvoort. Dus we moeten daar regionaal voor samenwerken. Maar wat je ziet is dat de afgelopen paar jaar. Komt daar een beetje de klad in. En dan zie je dat er projecten die voor Zandvoort van belang zijn. En waar we eigenlijk met, met z'n vieren, met die vier gemeenten... hadden gezegd van, dat gaan we aanpakken. Ik noem de verbinding tussen de Zeeweg en de, en de Randweg. Dan zie je dat dat, dat dat niet echt hard doorloopt. Dat dat niet werkt. Nee, nee. De, de fietspaden, daar gaat al het geld wel lekker naartoe. Maar ik merk dat je echt op de grotere asfaltprojecten, zeg maar... de, de Mariatunnel, de, de Verbinding Zeeweg-Randweg... dat het daar niet echt lekker uh, vlot. En ik denk dat daar uh, een stevig impuls bij moet. En, en waar ligt dat aan? Aan de gemeentes? Of Wordt er niet te hard aan getrokken? Dat ligt eraan dat... Uh, nou, bijvoorbeeld die Verbinding Zeeweg-Randweg... Uh, daarvan heeft de gemeente Haarlem gezegd... nou, er komt hoe dan ook geen weg door het wat westelijk tuinbouwgebied. Dus door dat uh, stuk groen daar. Daarmee zegt je in feite... Ja, die verbinding die komt er niet. Maar we hebben wel ooit die samenwerksovereenkomst afgesloten... dat die weg er wel komt. En dan denk ik dat ook het gemeente van zand wordt dan harder moet zeggen uh, joh, dit gaan we wel doen, dit hebben we afgesproken en zo niet. En nou is het klaar. Ja, nou ja, eigenlijk, is het eigenlijk kun je de afvraag we storten daar uh, nu de afgelopen paar jaar steeds dus 70.000, 75.000 euro in. Dat is een oplopende spaarpot. Op een gegeven moment gaan we er 120.000 euro per jaar in stoppen. Mm -hmm. Dan vind ik dat je ook wat anders mag terugzien dan fietspaken. Ja, Zeker omdat die bereikbaarheid gewoon echt een probleem is. Ja. En het zit ook al in, in kleinere dingen. Want ik noemde net, zo'n is heel groot snelwegproject. Nou, dat is een project met een beetje Mag je dat nog ooit zelf mee. Dat, dat duurt jaren. Ja. Um, maar het zijn ook gewoon kleine andere ding, als die brug in Haarlem die openstaan, uh, ze zeggen dan niet in de spits, maar om zes uur is dan de spits zogenaamd afgelopen. Nou, als je één keer door de spits heen bent geven rond zes uur, weet je, daar staat om zes uur ah. nog gewoon een file. Ja. Ik en dan weet. gaat die brug. Ik er alles van. Dat is gewoon zo'n ja, klein irritatiepunt ja, ja, dat je denkt van, joh, ja. als je nou gewoon als gemeente zo dan zou je dat snel op moeten kunnen lossen. Maar dan heb je als, moet je vanuit Zandvoort wel sterk lobbyen. En dat is uh, tot de gevel. Dat werkt niet zo. Er gaat volgens de brug over het Spaarnen bij de oude Droster. Die gaat dan open voor drie zeiljachten. En dan uh, gaan Op vervolgens 200 auto's te wachten. Ja. Ja. Maar wat denk ik, want je vroeg thema's, dus ik heb het er nou één genoemd, die regionale bereikbaarheid is echt iets wat hard aan moeten pakken. Maar ik denk wat een beetje overkoepelend is, is hoe gaan we zorgen dat zandvoort zandvoort blijft. En we zien de discussie nu uh, leven in dit dorp rond uh, Amsterdam Beach. Wat ooit begonnen is als een reclameslogen. Maar wat nou langzaam een beetje de naam van Zandvoort uh, lijkt te worden. Tot en met de, de passage vanaf het uh, station naar boven toe die dan eens de, uh, Amsterdam, Amsterdam, Beach Amsterdam Beach heet. heet. Ja. Uh, ja. Maar is het niet commercieel? Want dat wordt steeds Nee, De mensen die daar al komt. zijn, die zijn al in Zandvoort. Ik snap dat je in Amsterdam reclame gaat maken met joh Amsterdam heeft ook een strand. Kom hier naartoe? Ja, dat is ja. prima als, als marketing truc. Maar ik vind dat het nu wel een beetje doorslaat. Maar je kan toch een plaatsnaam nou niet zomaar veranderen? Nee ik denk ook niet, het gaat niet zozeer om die, die plaatsnaam en die plaatsnaam Zandvoort die zal altijd al bestaan maar Zandvoort is meer dan alleen de plaatsnaam Zandvoort is ook een, een, een, een dorp met een gevoel en een, een cultuur en een sfeer ja. en zeker met zo'n fusie met Haarlem die we nou ingaan, dat gaat uiteindelijk gewoon de zelfstandigheid van onze gemeente kosten. laten we daar ook eerlijk over zijn ja. um, de VVD is er altijd tegen geweest maar dat is helaas uh, niet gelukt en de, zeker ook met die verhalen als Amsterdam Beach erbij, dan krijg je op een gegeven moment het gevoel dat, dat Zandvoort gewoon niet meer het, het Zandvoort is wat we kennen. En dat is denk ik wat we de komende paar jaar, en dat is wat abstracter, ik kan daar niet echt concrete maatregelen bij, bij noemen nu, maar dat is wel iets waar we als gemeentebestuur mee bezig zeg maar, zijn. Ja, een beetje, ja. ja. Nou, ik begrijp wel wat Martijn uh, bedoelt. Kijk, vroeger was het natuurlijk Zandvoort... Uh... Heel erg zelfstandig. Hè? We hadden een eigen woningbouwvereniging. Ja. Nou, die hebben we al niet meer. We hadden een eigen waterleidingbedrijf met een eigen watertoren. Dat hebben we allemaal niet meer. We hadden een eigen gasbedrijf. Dat hebben we allemaal niet meer. En langzaam is alles weggegaan. Weg, ja. En het is allemaal gefuseerd en samengegaan met andere uh, bedrijven die dan wat groter zijn. Schaalvergroting, ja. dus meer geld verdienen, dus ja. meer uh, of minder onkosten. Dus allemaal mensen eruit. Ja, van de EMM, uh, wat we vroeger hadden, zit gewoon nog twee mannen hier. Vroeger waren het er 21. En zo gaat het allemaal maar steeds door. En, en dat is denk ik ja. wat jij bedoelt. Maar dat Precies. gebeurt ook landelijk. Hè? Dat gebeurt ook met andere, uh, zeg maar, Kijk maar naar de KLM, om zoiets te zeggen. Ja, KLM is samengegaan met Air France. Ja, maar ik bedoel... Nederlandse bedrijven gaan ook eigenlijk... bestaan bijna ook haast niet meer echt. Nee, maar... En juist, je noemde Frans KLM, waar ook gezegd wordt van... joh, die fusie, dat is belangrijk, want dan ben je een grote speler. Maar voor mij is niet iedereen daar even enthousiast over. En ik ben bang dat met die ambtelijke fusie die wij nou met Haarlem ingaan... Ja. dat je over een paar jaar ook zegt van ja, dit was nou niet echt verstandig... want we zijn nou gewoon een, ja. Ja, een ja. soort schalkwijk ja. aan zegen geworden van de gemeente Haarlem. Ja. En dan kun je dus niet meer terug. En dan, dan kun je, niet je met dan het hele Dat is een van de grootste argumenten die wij ja. toen nog steeds hebben gehad tegen die ambtelijke fusie. Van het klinkt misschien op papier nu allemaal prima... maar stel dat je over tien jaar zegt... ja, Sand is toch echt te klein voor eigen wethouders... Zeiden, je moet toch naar een, uh, ja. naar een fusie toe, ja. Ja. dan kun je alleen nog maar naar Haarlem toe. Als je kijkt wat bijvoorbeeld Haarlem en Liede, hè, een kleine gemeente bij ons in de buurt, die nou ook heeft gezegd van ja, wij kunnen niet zelfstandig uh, blijven, wij willen graag fuseren. Wie wil? Nou, de gemeente om, eromheen, Haarlem, Haarlem en Meer, Amsterdam, zonder tegenkoop te bieden van wat ze allemaal over hadden van Haarlem en Liede. En hoe konden zij het beste hun belang, namelijk het groen houden van die gemeente was het in hun geval, het beste dienen. Dus Haarlem en Lieden kon kiezen met wie ze wilden fuseren. Nou, en die positie heeft Zandvoort straks niet. Nee. Nee, we dus alleen haar en dan. dan? Ja. Ja, wij zijn uh, aan, de, aan de goden overgeleverd. En ja, we zijn ja. natuurlijk wel gewillig uh, als, als, als, als plek om uh, bij een andere gemeente te gaan. Niet, niet van ons uit, maar de andere gemeentes willen dat. Want ja, we hebben natuurlijk een strand, we hebben natuurlijk uh, toerisme. Ja. En dat is natuurlijk in andere plaatsen ook wel, maar niet zoals bij ons. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Het is wel heel uniek, hè, ook eigenlijk wat we hebben. Uh, sowieso is Zandvoort qua... Uh, ook qua bereikbaarheid. Ik ben optimist, maar ik denk... Uh, Zandvoort is een prachtige gemeente met een prachtige ligging. We liggen aan het vind ik het mooiste stukje natuur van Nederland... namelijk de Noordzee. We zitten aan de aan, de, aan, de aan ja. ten noorden de Kennemerduinen. Maar toch ben je in 20 minuten ben je eigenlijk in de stad. Dus qua ligging is Zandvoort perfect. De enige problemen die Zandvoort heeft... zijn dingen die we ook zelf kunnen oplossen. Ik noemde net die bereikbaarheid. bereikbaarheid ja. Je zou hier um, een aantal gebouwen in het dorp... die zouden ook wat mooier kunnen. Dus je zou in je ordening en andere ruimte... kun je wat dingen verbeteren. Maar het zijn allemaal dingen die je gewoon op kunt lossen. Eigenlijk zijn we gezegend met een, met een, met een prachtig dorp. Ja. ja dat en en wat, er moet, wat er kan verbeteren, dat kunnen we ook verbeteren. Dus dat, dat maakt optimistisch, denk ik. Ja. Maar goed, even een, een, een doemdenkend scenario in de toekomst. Uh, we komen er over tien jaar achter dat het toch niet is wat we hoopten dat het zou zijn... als we kijken naar de fusie met Haarlem. En dan? Dan kunnen we niet meer terug. Uh, in elk geval lastig. De, de staan uh, in, in die overeenkomsten, ja, die kennen hem niet uit mijn hoofd, uh, staat wel hoe die ontbonden kan worden. En er zit ook een evaluatiemoment in. Oh, uh, maar laten we eerlijk zijn, dat, zijn. Dat, dat, ja. wordt een, uh, dat wordt in elk geval een dure kwestie als je dat uh, wilt ontbinden. Ja, ja als we hebben ook al dat, dat bedrijf hier wat het onderhoud doet aan uh, gemeentelijke uh, gebouwen. Die komen ook weer uit een andere uh, gemeente. Die en room... op zich maakt het niet uit dat zo'n club uit een andere gemeente komt. Dat we die gemeentelijke belastingen. Dat we dat met een aantal gemeenten doen tot met daar ja. aan toe volgens mij. Dat maakt niet zoveel uit. Want het maakt niet uit waar die envelop vandaan komt. Waar je die gemeentelijke belasting naartoe over Dat als dat efficiënt op een grotere schaal kan. Prima. Dat, dat, dat, dat we een paar jaar geleden het sociale domein ja. samen met Haarlem zijn gaan doen. Ja. Is ook prima. Want die uitvoering is best goed gegaan. Als je ja. ziet wat er allemaal is, veranderd, is veranderd in, in het, het, is het sociale ja. domein. En hoe relatief goed ja. het nog steeds gaat. Dat hebben we goed gedaan. Maar door alles over te uh, dragen. Haarlem, maak jezelf volledig afhankelijk... van die gemeente. En dat is, denk ik... los van alle praktische overwegingen... is dat gewoon tactisch niet verstandig. En daar gaan we, denk ik, dat is mijn voorspelling... nog tegenaan lopen. Maar helaas is inmiddels... het definitieve besluit wel genomen. Met voor mij alleen de VVD eh, daartegen. Dat is betekent hè? Ja. Ja. ja. ja, dat is... Uh, ik denk dat we over, over een jaar of tien uh, nog eens terugkijken. En dat we denken van dat, dat hadden we zo echt niet moeten doen. Dat halen we dat interview uit de karst van de internet. En <laughs> dan, dan trekken we dit niet uit Maar we hebben het hier wel vaker volgens mij over die fusie gehad. Ja, en ook, ook in de studio daar. Ja, het is, ja, ja. We hebben echt gedaan wat we konden om dat tegen te houden. Maar dat is, uh, is niet gelukt. Um. Ik kijk even naar de afgelopen uh, nieuwe zaken die er zijn geweest in Zandvoort. Hè. Bijvoorbeeld een uh, Pride at the Beach. Uh, is Zandvoort geschikt om nog meer evenementen te, te gaan houden? Fact, het trok natuurlijk veel meer mensen dan uh, gedacht werd. Treinen die hadden was, al een Het was prachtig, ja. <coughs> Ik zie Zandvoort als een toeristenplaats. Uh, waar je in het weekend. Iedere weekend eigenlijk wat moet doen voor toeristen. Ja. Ja, nou, We hebben dat, in, het, uh, in het dorp op het Raaddaagsplein. Zo'n prachtig evenementenkalender. En die kan wat mij betreft. Uh, hartstikke vol staan. Laat Zandvoort maar een dorp zijn waar wat te doen is. Waar het lekker bruist. Maar dat ja, gebeurt, zijn, al. En dat dat is gebeurt een al. Precies. Ja. En dat ja. nou, kijk, ja, het probleem wat je toch vaak hebt hier in Zandvoort. Is uh, dat als het een beetje slecht weer begint te worden. Dan is er niet zoveel te doen. Nee, omdat alles buiten is natuurlijk. Omdat alles buiten is. Ja. En. Uh, je kunt niet naar het strand en dan zie je dan een grote groepen Duitsers met kinderen een beetje Sorry, ja, rondhangen en, en, en dwalend door de straten. van, van ja, ja, shit, de <stellar> zon, zon schijnt niet. Ja. Wat moeten we doen? Um, maar we kunnen bijvoorbeeld ook niet uh, zeggen: van ja, het is nu de Amsterdamse waterleiding duinen. Het zijn niet de Zandvoortse waterleiding duinen. Dus ja. Ja, maar dat is het natuurlijk. En, en dat soort evenementen kunnen ervoor zorgen dat je. Weer, ja. Precies en dat soort grote ja. evenementen kunnen ervoor zorgen dat er niet alleen in die zomerperiode met lekker weer wat te doen is, maar dat je dat seizoen langzaam ook. Ja. Niet alleen dat er in die zomerperiode wat maar te ook doen in is. Dat is namelijk ja. ook heel goed en belangrijk. Maar ook dat je dat seizoen langzaam wat op, uh, op kunt trekken. Nou, een van de beste voorbeelden daarvan vind ik de circuirun, uh, ja. de dertig van Zandvoort, die ook op een gegeven moment zijn begonnen. En nou ervoor zorgen dat er tot, tot in maart eigenlijk wat te doen is in Zandvoort. Ja, klopt. Ja, ja. ja dat zijn wel evenementen die dan uh, langer Dan zie je ook heel, heel heel veel veel in de zorg dat er gewoon wat leeft. En dat het doet wordt het gewoon best wel goed, denk ik, dat af, en toe, uh, dat af en toe wat te doen is, dat het bruist. Nou, ja. elk weekend is er uh, wel heel veel te doen, uh, en, vind ik, en dat en is prima. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik vraag dat, omdat er pas een, een artikel stond op internet, dat uh, in die toeristenplaats in Spanje, daar klaagden de toeristen, of tenminste de inwoners, die klaagden over dat er te veel toeristen kwamen. En die gingen dan uh, bus aanvallen en bekladden met, uh, van de <laughs> laat ons met rust en dat soort dingen. <laughs> nou, en, en we hebben in Zwitserland natuurlijk ook al uh, mensen die veel Klagen. De, de kermis is ook verhuisd van, van plek naar plek, omdat er ja, overlast, uh, klachten waren. De, je moet ook al die klachten wel serieus nemen, juist om te voorkomen dat er inderdaad zo'n situatie ontstaat als die jij nu schetst. Maar uiteindelijk moeten we het in Zandvoort toch samen doen. En ik hou die klagers ook vaak voor, van ja, ik snap dat u, ik noem even van willekeur voorbeeld, maar gepensioneerd bent en uh, niet afhankelijk bent van het toerisme, maar uw, uw kinderen, uw kleinkinderen werken misschien op het strand. Ja. Iedereen in Zandvoort heeft iets met toerisme. Ja, klopt. Ja. En ja. niet alleen het aantal banen dat gewoon direct van afhankelijk is, voor mij was dat maar indirect, indirect, wel, helft, he, maar indirect ja, draait ja. dit dorp alleen maar omdat er toeristen zijn ja. en uiteindelijk moet je het ook op die manier samen doen ja, ja, we, ja dan uh, kun je dat niet, uh, niet vergeten dan. Floris Faber komt het even kijken maar die weet er alles van die, die heeft er een ja, hele mooie scriptie over geschreven die. in het verleden <laughs> um, ja, nou we zullen het zien hoe het allemaal gaat, uh, gaat lopen. Ja. Um, Nog even die kleine advertenties, uh, Martijn, die in ja. de Zandvoortse kant staan. Er was een uh, advertentie Pride at the Beach. In Zandvoort kun je zijn wie je bent. De VVD is blij met de komst van de Pride at the Beach. Ieder jaar wat jullie betreft? Natuurlijk? Nu? Ja. Ik, je zei net al, het was hartstikke druk. Ja, jullie spreken van mij vanmiddag uh, Roy ook nog. Ja, Roy komt uh, nog vertellen. Ja, voor mij was ja. het een ontzettend geslaagd uh, evenement. Ja, voor volgens eraan mij vandaan. ook. Ja. En uh, prachtig dat ze antwoord ook op zo'n manier kan laten zien uh, waarvoor Het zijn. ging prima. En Precies. Geen wanklank. Ja. Alles was iedereen eens vrolijk. Gezellig druk. Uh, ja. Ja. Ja, een beetje carnavalsoptocht ja, dan uh, zag ik, een ik een op de foto. Ja, daar het een verpleed. beetje op. Het ja, ja. was All heel vrolijk. Andere advertentie die pas in de krant stond. Landelijke cijfers. Statushouders vaak in de bijstand toe zitten dat in Zandvoort. Onze fractie gaat vragen stellen aan het college van BNW. Ja. Enige tip van de sluier al? Uh, nou die vragen zijn net uh, gisteravond uh, verstuurd, dus je bent uh, complimenten voor de actualiteit van het programma. Nee, dat was natuurlijk een advertentie van, uh, van afgelopen week. Um, de landelijke cijfers laten zien dat we, we hebben in Nederland heel veel Syriërs en Eritreërs opgevangen de laatste, laatste twee jaar. Ja. En wat we eigenlijk zien, maar het zijn landelijke cijfers, uh, is dat 90% van die Syriërs en Eritreërs in de bijstand zitten En dat zelfs, ik geloof, 20% van die Syriërs die twee jaar geleden is gekomen, nog steeds in een asielzoekersopvang zit. Um, maar vooral die 90% van hen die in de bijstand zitten, dat is zorgelijk. Ja. En als je ziet van, het zijn nou nieuwkomers, die moeten nog echt meedoen in de samenleving. En dat, je dan zo, dat dat zo begint, dat is geen Dat is niet positief. Uh, en daar vroegen we aan ze af. Ook in Zandvoort hebben we uh, flink wat mensen opgevangen. Ja. En dan vraag ik me gewoon af hoe dat in Zandvoort uh, is gegaan. En wat we moeten doen om dat te verbeteren. Ja. Ja, ik heb, Want het kan uh, natuurlijk niet zo zijn dat die mensen hier komen. En dat 90% van hen in de bijstand zit. Nee, en dat daardoor is... niet alleen. De, de, de, de, het kost gewoon de belastingbetaler kost dat geld. Maar ook voor hen zelf is het. Ja je komt toch niet naar een land om in de bijstand te zitten. Nee ja, je wilt toch wat dus gaan je, doen. Uiteindelijk ja. wil je ook, uh, ja. kun je ja. alleen maar echt een deel van de samenleving worden. Ja. Als je ook gewoon met een baan en uh, ja. gewoon wat doet. Ja. Ja. ja kijk ze zijn natuurlijk gewend om het heel en geld rond te komen. En onze uitkeringen zijn natuurlijk best wel hoog naar hun maatstaven. Ja. Dus ja, zij kunnen met heel weinig geld uh, kunnen zij een goed worden leven toch hebben. Begeleid meteen ook. Ze worden ook wat... begeleid. We hebben ook in Zandvoort uh, dat hele, hoe heet het ook weer, een, een traject erbij ja. gezet. Want we hebben dus niet alleen opgevangen, maar we hebben ook dat traject erbij uh, gedaan. Dus ik hoop dat die cijfers in Zandvoort wat positiever zijn dan landelijk. Maar we hebben daar gewoon nu geen cijfers over. En daarom hebben we gewoon echt die feitelijke vragen okay. gesteld. Okay. Ja. Je noemde net van het, ze hebben het, voor hun is die bijstand hier hoog. Ja, hun uitgaven zijn hier ook hoger. Ja. Uh, we hebben wel al vrijwilligers ook gesproken die bij dat pallier toen uh, gewerkt hebben en die zeiden van ja, die mensen willen doorgaan aan de slag, maar dat gaat in die begeleiding gaat het allemaal niet goed. Uh -huh. Ik weet niet hoe het komt. Het zal een combinatie zijn denk ik van, van die twee uh, redenen. Uh -huh. ja, ah, ja, uh, de, de, vooral belangrijk ja, is dat er ja. iets aan moet, uh, ja. iets moet dat is gebeuren. Toch als die cijfers zo zijn. Want de vraag ja. is echt van zijn die cijfers in Zandvoort ook zo? Want we hebben natuurlijk dat hele sociale traject gehad. Misschien gaat het hier wel veel beter. Ja. Dat hoop ik. Nou ja, we zullen het horen. Ja. Hè? precies. Ja. Ja. Nou, dat was even een uh, goed uh, praatje met, uh, met Martijn. Was er toch nog iets te vertellen, Ja, he? ja precies. Was er toch te het, vertellen? Het, er stond, het is gezet, maar toch. Uh, het gaat gewoon door. Ja, ja, ja, stonden er stonden geen onderwerpen bij waar we het over konden nee, gaan, maar gaan het, hebben. Maar dat is gaat nooit het Martijn bij vanzelf vanzelf. Ja. <laughs> dus, uh, nou ja, we zullen het zien hoe het allemaal gaat verlopen. Uh, heb je nog vragen? Nou, ik heb talloze vragen, maar die ga ik nu niet stellen nee. aan Martijn. Want dan komt een politieke uh, aardwinner boven. En dat vind ik niet leuk. Dus dat hebben we niet afgesproken. Um, ik kijk even naar, uh, naar Jacques. Hebben we genoeg muziek om tot aan de klok van 11 te komen? Nee, volten? want we krijgen nu uh, krijgen we ons laatste, uh, ja. laatste onderwerpje krijgen we hè nog? Oh ja, is er nog een onderwerp? Ja, ja dat weet jij niet, maar. Nou, wat is dat dan? De dieren. Er is er helemaal geen tijd meer voor, voor tot 11 uur. Ja, nee, nou, Het is vijf voor elf. Nee, dat kan toch niet? Oh, dan heb je te lang doorgepraat. Dan ja. heb je te lang doorgepraat. Ja, dus dan gaan we dat even doorschuiven naar het, naar het volgende uur. Want de radio wordt onderbroken door het nieuws. Onderbroken door het nieuws. Dus dan kunnen we niet stoppen. Dus dan moeten we dat eventjes uh, uh, vol. Jacques, ik zou zeggen, start dan maar in. En dan gaan we in de tweede uur gaan we daar uh, meteen als eerste mee verder. Your brain with virtual and a physical address, and no need to search in the wilderness. I say, let's get digital, digital Let's get. Digital.